Alleen als het echt op een bepaald gebied echt goed loopt, He, een beetje rond, de, rond Eindhoven met, met dingen maken, en een beetje rond de Wageningen met dingen uitvinden, en een mm. beetje in Amsterdam met creatief zijn en zo, dan beginnen mensen te denken, wacht even, uh, uh, het zijn zichzelf verschrikkelende processen als je het goed doet. En uh, ja, dan gaan ze nadenken, hoe houden we het nou een beetje op de gang? Dus, uh, welke randvoorwaarden moeten we dan schrijven? Op rijksniveau, topsector beleid. Ja. Vorige week rapport, topsectorenbeleid, werkt niet. Ja. Waarom werkt het niet? Omdat het niet ruimte, ruimtelijk verankerd is. Mm -hmm. Het is sectoraal verankerd. Je moet een deel van dat geld stoppen in gebieden. Hè? Nog, nog een, een campus of een interessant gebied... waar, waar uh, bedrijven echt synergie uh, uh, gaan ondervinden van elkaar. Dan gaat die werken. Mm -hmm. Maar zo, zolang dat geld niet ruimtelijk uh, verankerd kan zijn... Ja, is het toch gewoon elkaar uh, bezighouden, een beetje innovatie, een beetje research hier, uh, een beetje research daar. En je moet mensen bij elkaar zetten, mm -hmm. dan ontstaat het kruisbestuiving. Dan zou je ook weer een incentive, heb je eigenlijk ook weer een incentive nodig die maakt dat men zich daarvoor gaat interesseren. Ja, nou ja. ja, ja, ja. Ik, ik denk dat... dat uh, um, als je hè, met, met die Fugs Haiten campus als, als mooi voorbeeld. Als je het goed regelt, dat het, dat het absoluut zeer interessant is. Ja. En, en dan komt de vastgoedwaarde vanzelf voor, ga maar wanneer Boek, uh, Boek hoe heet Hoorde uh, vragen. Ja. Ik bedoel, uh, um, in Londen, uh, nou, ik noem in mijn publicatie voor INM, uh, die handreiking uh, gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl, uh, het voorbeeld van, uh, van Chiswick Park. Waar men ja. als basis heeft een concept dat heet Enjoy Work. Ja. Dus wij gaan gewoon zorgen dat jouw medewerkers het hier top vinden om te werken. En de volks komt de vastgoedwaarde vanzelf. Mm -hmm. Nou, in de crisis is die uh, uh, met heel veel uh, winst uh, uh, verkocht, dat hele project. Hè, als, als, als gebiedsontwikkeling. Ja. Het was weer de eerste CMBS-lening, uh, twee jaar geleden. Hè, dus zo'n geslijste uh, lening waar niemand mee aandurfde, kon nog wel onder dit project. En nu wordt er gesproken... ...dat die wellicht volgend jaar weer wordt doorverkocht. Omdat deze denkt van... Uh, ...we gaan nog een keer cashen. Nou, daar zitten natuurlijk weer allerlei foute dingen aan. In die zin is het weer een foute winstmodel... ...wat hierachter zit. Maar het laat wel zien... ...dat zo'n geïntegreerde gebiedsontwikkeling... ...met vooral een geïntegreerd gebiedsmanagement erbovenop... ...de zelf toegevoegde waarde heeft. Als je, als je dat nou eens vergelijkt... ...met de Polder in Amsterdam. Die is in dezelfde tijd opgezet... ...en wat heb je daar nu een openbare ruimte die neemt op plaats, de gemeente heeft het geld eraan verdiend, want dat is verdwenen, via het gronddrijf, en is nu alleen maar een beetje aan het beheren. Er zijn geen voorzieningen, de mensen vinden het werk niet leuk, en al die beleggers zitten daar van, fuck ik heb een kantoorpand, en als die huurder zwart is, wordt het echt een drama. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Maar deze voorbeelden dus, de Eindhoven-Philippe Stadgetekampus, en ook de Efteling, dat zijn private initiatieven op private grond, en daar zit dus Klopt. eigenlijk geen publieke...